4 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Reddingswerkers hebben nog eens vijf doden gevonden in het cruise cruiseschip bij Italië. Dat brengt het dodental op 11. Het is nog niet bekend wat de identiteit is van de mensen die vandaag gevonden zijn. 24 anderen worden nog steeds vermist. De kapitein van de Costa Concordia wordt gezien als de schuldige van het ongeluk. Er is een audiofragment opgedoken waarop te horen is dat hij het schip niet als laatste heeft verlaten. In het fragment wijst hij een dringend verzoek van de kustwacht om terug te gaan van de hand. Een Italiaanse consumentenorganisatie begint een rechtszaak tegen de rederij. Ze willen een schadevergoeding van tenminste 10.000 euro per passagier. Inmiddels hebben zich ruim 70 mensen aangesloten bij de organisatie. Oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber komt misschien toch achter de tralies. Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft de rechtbank in het Bijense Ingolstadt gevraagd om de levenslange gevangenisstraf die Faber in Nederland heeft gekregen in Duitsland ten uitvoer te leggen. Eerder voelde het Duitse OM daar niet voor. Maar na druk vanuit Nederland ziet het OM daar nu wel ruimte voor. Het ministerie van Veiligheid en Justitie noemt het een doorbraak. Een verzoek tot uitlevering werd eerder afgewezen... omdat Faber in de Tweede Wereldoorlog ook de Duitse nationaliteit had gekregen. Duitsland levert zijn eigen onderdalen niet uit. Faber was in de Tweede Wereldoorlog SS'er... en lid van het moordcommando Zilbertanne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Nederlandse verzetsmensen. Acteur Piet Reumer is overleden. Hij stierf 83 jaar oud in het bijzijn van zijn familie. Verschillende tv-zenders staan vanavond stil bij zijn overlijden. RTL 4 zendt vanavond de laatste aflevering uit van de tv-serie Baantje... waarin Reumer twaalf seizoenen de rol speelde van inspecteur De Kok. Op Nederland 1 is vanavond een herhaling van Villa Velderoff uit 2006... waarin Reumer te gast was. En kort na middernacht zendt de vara het programma TV-monument Piet Reumer uit. Reumer werd in 1963 bij het grote publiek bekend... door zijn rol in de tv-serie Stiefbeen en Zoon. Later speelde hij in het schaap met de vijf poten en citroentje met suiker. Voor zowel stiefbeen, schaap als voor baantje kreeg Reumer de televisiering. De Europese Commissie eist dat Hongarije de nieuwe grondwet aanpast. Volgens commissievoorzitter Barroso is de Hongaarse grondwet... op drie punten in strijd met de Europese regelgeving. Het gaat om de onafhankelijkheid van de Hongaarse Centrale Bank de rechtelijke macht en de toezichthouder op de bescherming van datagegevens. De regering in Hongarije heeft een maand de tijd... om de grondwet op die punten aan te passen. Doet ze dat niet, dan kan Europa Hongarije bijvoorbeeld beboeten. Maar ook andere stappen zijn mogelijk, zegt correspondent Tijn Sade. Het zou zelfs uh, aan het eind van de rit kunnen uitmonden... in een uh, flinke juridische procedure... en zelfs tot uh, de zorgheving werkingtreding van artikel 7.1 uit het Europese verdrag... Ja, en dan ontneem je een Europese lidstaat het stemrecht. Dan mogen ze dus niet meer meedoen eigenlijk aan uh, ja, de vergaderingen. De regering van premier Orbán voerde de nieuwe grondwet op 1 januari in. De Nederlandse klavisenist, organist en dirigent Gustav Leonard is overleden. Leonard was een van de pioniers in het uitvoeren van oude muziek... op historische instrumenten of kopieën daarvan... Samen met de Oostenrijkse dirigent Nicolas Harnoncourt... maakte hij de allereerste plaatopnames van alle cantates van Johan Sebastian Bach. Vermaard zijn verder zijn uitvoeringen van de klaviermuziek... en de Brandenburgse concerten van Bach. Leonard stond bekend als een perfectionist. Een kenmerkende uitspraak van hem was... het verschil tussen goed en voortreffelijk is klein, maar essentieel. Gustav Leonard was 83 jaar. Het weer zonnig en weinig wind. Het is 3 tot 5 graden. Morgen steeds meer bewolking en middags en s avonds naar het westen regen. In de loop van morgen wordt het minder koud. ANB, ah, nee, verkeersinformatie. Tot nu toe ontwikkelt de avondspits normaal. Met de meeste files bent u niet al te veel tijd kwijt. De langste files staan nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer, A15 vanuit Europoort, langzaam rijden en stilstaan op een aantal plaatsen. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Soesterberg 5 kilometer. Het zijn vanavond 4-4-2 spelen. Daar hou je dreiging Ach, in de flanken. Zijker? Onzin: zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags. Daar kom je niet zomaar doorheen hoor. Jawel, met de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft vooral op uw werk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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zitten in Den Haag aan het Binnenhof en zometeen hebben wij voor het eerst na het proces vanuit Den Haag weer ons eigen politieke panel. Maar we gaan eerst even naar onze eigen man in Europa, Fred Stroobans in Straatsburg. Dag Fred, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Het Europese parlement is daar weer een week lang in Straatsburg. Daar worden altijd knopen doorgehakt, spijkers met koppen geslagen. In elk geval, uh, hoorden we net ook al in het nieuws, zit het Europese parlement een beetje in de maag... met een volledig onaangekondigd bezoek van de premier van Hongarije, Victor Orban. Die heeft zichzelf uitgenodigd om eens even tekst en uit te leggen te geven over uh, de vrij dubieuze wetten die hij doorgevoerd heeft... sinds 1 januari in zijn land. En er is een nieuwe voorzitter hè, daar van het parlement, meneer Schulz die kan meteen zijn borst nat maken. Vertel eens even. Ja, eerst even nog uh, over uh, meneer Orban. Uh, zo net een half uurtje geleden heeft uh, commissievoorzitter Barroso aangekondigd... dat hij een inbreukprocedure start tegen Hongarije... op basis van drie elementen... Uh, in verband waarmee Hongarije niet meer in overeenstemming is met het Europees verdrag. Dat gaat over de onafhankelijkheid van de centrale bank. Dat gaat over de verlaging van de pensioenleeftijd tot 62 jaar verplicht van rechters. En het gaat over de onafhankelijkheid van de toezichthouder op uh, de dataprotectie in Hongarije. En, en Hongarije moet ook meer informatie moet ook meer informatie verstrekken over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Mm -hmm. En wat is een inbraakprocedure die gestart wordt? Een inbraakprocedure is een officiële procedure die tegen een land gestart wordt... als een land dingen doet die niet in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving. Dus in dit geval met het EU-verdrag. Uh, uh, voor die drie dingen die ik daarnet heb opgesomd... stuurt de Europese Commissie drie brieven. Uh, drie aparte brieven. Binnen de maand moet uh, Hongarije uh, hier uitsluitsel over gaan geven ofwel moeten ze die dingen aanpassen ofwel moeten ze een verklaring afgeven. Als dat weer niet voldoende is, dan komt de commissie, en dat noemen ze zelf, een uh, soort recent opinion, een weloverwogen uh, opinie. En dat is eigenlijk de voorlaatste stap alvorens Hongarije voor het Hof van Justitie kan worden gedaagd in, uh, in Luxemburg. En dan kunnen er eventueel sancties worden uh, uitgesproken. Wat ook kan wat is dat de Europese. Ja, wat ook kan is dat de Europese Commissie, uh, het Europese parlement en de lidstaten samen artikel 7 uh, activeren uh, van het verdrag. Maar dat is een politiek besluit. Uh, in de wandelgangen wordt het wel de 100.000 euro uh, vraag genoemd. Maar het heeft te maken van, stel dat op een bepaald moment in die procedure duidelijk wordt dat op het legale vlak uh, Hongarije inderdaad op verschillende vlakken eigenlijk uh, de EU-wetten overtreden heeft. Dan kan eigenlijk, kunnen die drie instituties het besluit nemen. Uh, van kijk eens, we hebben hier een smoking gun. Uh, ze hebben gewoon de grondrechten van de EU over de, uh, overtreden. En we, uh, we gaan nu uh, artikel 7 uh, activeren. Wat zou inhouden dat Hongarije bijvoorbeeld geen stemrecht meer heeft tijdelijk uh, bij de Raad van Ministers. Oké, okay. nou Fred, dat wordt nog lachen. Oh, uh, met betrekking tot iets <laughs> anders wordt het daar ook lachen volgens mij. Want uh, het Europese parlement heeft een nieuwe voorzitter, de Duitser Martin ja. Schulz. Hij komt van de SPD. Hij is een voormalig uh, boekhandelaar. En hij is vrij bekend geworden op een gegeven moment... omdat hij Silvio Berlusconi uh, geschoffeerd heeft. Uh, en vervolgens uh, zei heeft, Berlusconi tegen ja. hem... u zou heel goed de rol van een capo in een concentratiekamp uh, film willen. En vervolgens heeft hij ook nog eens een keer... Uh, de PVV'er Barry Matlener vorig jaar voor racist ja. uitgemaakt. En Daniel van der Stoep, ook van de PVV, voor fascist. En deze man ja. wordt voorzitter. Dat wordt lachen, Fred. <laughs> ja, kijk, het is wel... Uh, Martin Schulz. Kijk, ik denk wel, en dat hoor ik ook in de wandelgangen... dat iedereen veel van hem uh, verwacht. Uh, het is natuurlijk een prestigieuze uh, functie. Uh, de, de voorzitter van het Europees Parlement... tot dusver 2,5 jaar was dat de Pool Jerzy Boezek... Uh, van de EVV, van de Christen-Democraten, een, een gerespecteerde Pool. Het, voor de eerste keer natuurlijk... Uh, Polen uh, kreeg een prestigieuze functie in Europa, voorzitterschap. Uh, na de val van de muur, na 89 van het Europees Parlement. Nu komt Martin Schulz en hij is toch wel... Politieker. Hij is natuurlijk een sociaal-democraat. Hij heeft het hart op de tong een beetje. Hij is toch ook een beetje een emotionele figuur. En iedereen denkt hier, en dat heeft hij ook wel aangekondigd... dat hij het parlement veel meer dan vroeger het geval was... op het voorplan uh, zal schuiven. Want, hoe doet hij dat dan? Niet, met die hele, uh, hele eurocrisis euro zijn natuurlijk de regering, staats- en regeringsleiders... met elkaar aan de slag Precies, je hoort gegaan. het hele parlement nergens. Maar hoe gaat hij dat dan doen? Nou ja, ik denk dat Martin Schulz regelmatig uitspraken zal doen uh, over bijvoorbeeld de rol van het parlement en wanneer het parlement al dan niet betrokken kan worden bijvoorbeeld bij de oplossing van de eurocrisis. Maar Schulz gaat dit ook opeisen. Ik denk dat Schulz op een bepaald moment ook zal opeisen dat het Europees parlement betrokken wordt bij die uh, onderhandelingen en dat heeft hij overigens vanochtend ook aangekondigd. Hoe lang gaat hij het volhouden als hij zich blijft uitlaten zoals hij dat gedaan heeft tegen die PVV? Ers? Ja, dat zal hij natuurlijk nu als voorzitter van het Europese parlement niet meer doen. Hè. Dat heeft hij gedaan. Die, die, die, die akkefietjes met Berlusconi. Uh, Berlusconi heeft uiteraard uh, Martin Schulz geschoffeerd. Uh, de uitlatingen over Berry Madeleine stonden natuurlijk ook niet zomaar uh, geïsoleerd. Dat mm -hmm. uh, was het, uh, het gevolg van een heel debat uh, waar allerlei dingen over en weer geroepen werden. De, de, de, de Uitspraken ook van, uh, van de PVV. Heeft een broertje dood aan populisme en nationalisme. Dat is wel zo, Schultz. Maar hij gaat dit soort dingen natuurlijk uit hoofden van zijn voorzitterschap. Van het Europese parlement. Dat zal hij natuurlijk niet meer doen. Overigens, vanochtend werd hem een vraag gesteld. Uh, over, en Berlusconi, maar ook over uh, Barry Mat Matlenen. En ik denk niet... Uh, overigens uh, kwam die vraag van, van Barry Matlenen zelf. Mm -hmm. um, met de vraag of hij uh, zijn excuses dan toch niet zou of, uh, ja, ja, ja, ja, zou komen. Ja. Ik denk niet dat Scholz dit gaat doen. Okay. Fred, heel erg hartelijk bedankt tot zover. Morgenmiddag horen we jou uitgebreid in ons eigen Euroforum... met een aantal leden van dat Europese parlement... die een, uh, dat parlement weer een woordje meer mee gaan spreken. We horen jou morgen. Dank je wel. Dag. En zoals aangekondigd gaan wij hier verder met ons eigen politieke vragenuur... hier in de studio Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer. Hartelijk welkom. En Goeie Dominique van der Heijden van de NOS, van het NOS Journaal. Ger, de, laten we even nog daarop doorgaan, waar je het net over had met Fred... over uh, het vragen van de PVV of meneer Schultz zijn woorden terug wilde nemen. Ja. Jawel, ja. Gaat dat hier <laughs> nog een rol spelen, Dominique, in de Haagse uh, Vissenkom? Dat, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Hm, nee. Denk je niet dat het gebruikt gaat worden? Dat uh, er hier gezegd gaat worden... luister eens, de PVV uh, voelt zich geschoffeerd... in het Europese parlement... en eist dat er woorden terug worden genomen. We toch... Dat is enigszins vergelijkbaar met wat zich hier op dit moment afspeelt... met een Statenlid in Limburg. En denk je niet dat ze dat nou, gaan gebruiken? Nou, ja, het standpunt van de PVV over uh, Europa... en alle instellingen die daarbij uh, horen... is natuurlijk wel bekend. Maar ik, ik heb nog niet, niet gehoord... dat ze hier nou nog een groot punt van gaan maken. Maar overigens... Ja was Geert Wilders vandaag voor uh, geen enkel commentaar echt uh, beschikbaar. Dus, want, uh, want wij hoorden wel links en rechts dat, uh, dat iedereen wel verwachtte... dat hij wat ging zeggen. Vooral ook omdat ik bedacht van het weekend, toen ik dat allemaal zat te lezen... even nog waar het over gaat. Hè. Uh, het statenlid Bosman, uh, die nu uh, zich uit de voeten gemaakt heeft... die heeft vorig jaar een e-mail gestuurd aan zijn partijgenoten. En daar heeft hij het een ander statenlid, P van de een turk heeft hij uitgemaakt voor een stuk uitgekotst halalvlees van een Turks varken. Nou, we het allemaal En die, een ander statenlid van de PVV, die er nu inmiddels ook uit is... die heeft toen die mail doorgestuurd naar Wilders. En Wilders schijnt gezegd te hebben dat hij daar wel wat aan zou doen... maar dat is nooit meer gebeurd. Daarmee dachten Tessel en ik, is het een Haags onderwerpje geworden? En dat hij moest reageren, Wilders. Ja, ja, ze hebben kennelijk in de tijd besloten dat het beter was... dat er maar niks over bekend werd. Uh, ja, en uh, hebben nu dus pas gereageerd, nu het uh, alsnog werd. is uitgelekt... Mm -hmm. Is het daarmee Haags? Nou ja, wat, wat, wat sowieso Haags is... is natuurlijk dat er in toenemende mate... Uh, er problemen zijn binnen de PVV. Hè? We zien hier in, de, in Den Haag zijn mensen opgestapt. En uh, nou is er weer uh, gedoe in, uh, in Limburg daarmee merk je toch dat die PVV een beetje volwassen begint te worden... zonder dat Wilders daar uh, Vol, ja, de, de organisatie voor heeft, zeg maar, hè, binnen ja. die partij. Dan heb je ook nog een, een bestuur dat uh, een vliegen kan afvangen... dat kan uh, scheidsrechteren in dit soort van situaties. Maar het is nog steeds zo dat Geert Wilders dat min of meer allemaal zelf moet doen. En dat is natuurlijk met allerlei vreemde vogels... die er in de tijd ook uh, tussendoor gevlogen zijn, zeg maar. Ja. Uh, is dat heel erg lastig. Ja. Aukje van Roesel, gaat dit nog ergens heen, deze affaire hier in Den Haag? Denk je van ook niet? Nou, of het hier in Den Haag ergens heen gaat, dat denk ik niet. Nee. Nee, ik kan niet. hoogst inschatten waarom Wilders destijds ook zijn mond heeft gehouden. Hè, toen de e-mail dus doorgestuurd mm. werd van het destijds zich uit de PVV terugtrekkende uh, statenlid. Uh, dat is omdat hij waarschijnlijk aan zag komen dat als dit naar buiten kwam, dat Bosman dan... Uh, zijn congé moest krijgen, dat is dus nu ook gebeurd. En dat ze dan weer een zetel kwijt zijn. Ja. En dat is dan. Hij zijn gezegd dan dat dat zijn er dan dus al blijft. twee. Ja. ja, hij blijft namelijk in de staten als ja. onafhankelijke statenlid. En dat zijn er dus al twee. Net als hier ja. in Den Haag, in de Haagse gemeenteraad. Maar het is dan niet zo dat het een beetje aan blijft kleven dat hij dat om dus het nu bekend is dat hij toen niet gereageerd heeft om die reden en ja, nu weer niet maar, Nee, maar het is een heel verschil: of je vraagt: is het daarmee een Haagse onderwerp, dat, mm -hmm. van of het dan hier in, in de Haagse wandelgangen een, een, een rol speelt? Nou ja, we hebben, we als journalistiek hebben vandaag geprobeerd uh, Wilders tot een reactie te ontlokken. Nou, ja. dat, dat doet hij dan niet... Ja. Uh, maar dat het, een, dat het verder in de hoofden van mogelijk kiezers, uh, uh, CDA-leden bijvoorbeeld, een rol gaat spelen, dat hij zoiets doet. Ja. Dat denk ik haast wel. Ja. Want ligt er een relatie, suggereer je dat eigenlijk een beetje, ligt er een relatie met de peilingen waarbij uh, het lijkt alsof er een neerwaartse trend in de nou, PVV is? Nee, want die neerwaartse trend die, die, die, die Maurice de Hond heeft gemeten, dat was geloof ik uh, uh, voor die meet dan voordat die laatste uitspraken van ja. die dat statenlid. Dus dat zou ik nooit zo één op één kunnen zeggen. Nee. Ik, ik, het is meer dat ik denk, maar dat is misschien mijn eigen interpretatie, dat weet ik natuurlijk niet. Dat ik denk, ja, als je. Is vooral over CDA-leden die al zo moeite, de, vooral de groep die al zo moeite hadden met dit gaan regeren met de PVV. Hmm. Als ze zien wat er nu weer gebeurt, dat ze denken, ja, dat zit toch niet lekker. Ja. Hè, dat, uh, dat is oh, toch dus niet het... de toon die wij ja. met. Hè? Domin... Dat wil niet zeggen dat dan het kabinet gaat vallen, dat bedoel ik allemaal nee, nee, niet. Nee, maar nee. dat bouwt op. Mm -hmm. Ja, ja. Hmm. maar dan is het wel heel erg pikant, Dominique van der Heijden, dat er komende zaterdag een ingelast CDA-congres is. waarbij de rapporten van die drie commissies besproken worden over de organisatorische, maar ook de inhoudelijke toekomst van de partij. Mm -hmm. uh, en Gaan dan dit soort akkefietjes daar toch ook het sentiment uh, mee bepalen? Dat denk, dat denk ik niet. Volgens mij is het CDA daar toch heel erg met zichzelf bezig. En uh, welke koers, wie, uh, wie is nou eigenlijk het gezicht van, uh, van uh, onze partij? Hè? Mm -hmm. uh, Maxime Verhagen wordt het in elk geval niet. Ja, wie moet het dan wel worden? Dat is, wordt natuurlijk het gesprek van de dag daar. Ja. Vooral in de wandelgangen, neem ik aan. En uh, ja, nou, dit, dat strategisch beraad dat met allerlei plannen komt. En weer dingen als duurzaamheid en de hypotheekrente aftrekt. Solidariteit. solidariteit. Nou, ja. Maar dat is wel begrijpelijk natuurlijk. En ze zullen heel erg met zichzelf bezig zijn. Maar zij zelf, zichzelf, zijn op dit moment wel enigszins verbonden aan die PVV. Dus de partij kan wel zeggen, dit is de koers die we gaan varen. Maar de politieke realiteit is dat er een fractie is die met deze politieke realiteit te maken heeft. Ja. En, en misschien dan wel zeggen, nou ja, laten we dat nog maar even opschorten. Want dat kan nu helemaal niet, nu al. Nee, en dat is ook zo natuurlijk. Want de, de, het CDA zit uh, in deze coalitie. En is ook een partij die graag staat voor de handtekening die ooit gezet is. Er is ook helemaal geen alternatief op dit moment. Stel je voor dat nu het kabinet zou vallen. Nou, dan zou het CDA er nog veel slechter aan toe zijn. Dan als ze nog even de tijd krijgen om uh, de boel weer op te bouwen. Ja, er zijn ook theorieën die, die zeggen. Uh, het kon wel eens zijn dat de analyse getrokken wordt. Uh, wacht even, we hebben nu Rock Bottom bereikt in de peilingen. 12, 13 zetels. Uh, slechter kan het toen niet. Weet je wat? We gaan het terug opbouwen, maar dan stappen we er eerst uit. Oudje. Nou, uh, Dominique, schuttel van nee. Nee, ik wou nee niet ook. zeggen, ik heb de theorie nee. niet gehoord, maar dat wil, dat wil misschien niks zeggen. Uh, ik hoor hem bij het CDA. En in, in, in ieder geval niet op die manier. Nee. Nee, nee. nee ik geloof dat ze. Nee, nee je kan. Nee, nee, dat nee dat dan hadden ze in de een tijd. Een enorme crisis ja. te belanden, nog erger dan, dan nu ja. al het geval is. Dat zou toch buitengewoon onverantwoordelijk zijn? Er ja, nou is volgens ja. mij niemand binnen het CDA die dat echt als een uh, logische, strategische ja. stap aan het overwegen is. In ieder geval kun je zeggen dat er, uh, dat er in en rond de coalitie toch al wat de nodige spanningen zijn. Het gedoe rond het CDA, het gedoe met de PVV, de aankomende bezuin. 18 miljard, maar er komen er een heleboel bij, miljarden. 6 tot 10 wordt gezegd. Uh, februari weten we, het komt het Centraal Planbureau met een analyse van de economische toestand. Uh, Spint nou de oppositie hier een beetje garen bij, Dominique? Want ze zijn uh, bij elkaar geweest. Waar was het? In Nijmegen. En daar hebben ze met z'n allen een nieuw, een, een, een, een, ja, een soort, een soort programma, kun je het zo noemen... gepresenteerd met linkse punten... Uh, waardoor het anders en beter kan in Nederland. Ik heb uh, niet zoveel mensen gehoord die nou erg onder de indruk waren. Uh, zowel inhoudelijk als je zit van al te lachen. de bijeenkomst. Ja, ja. Ja, ik kan het alleen maar mee eens zijn. Ik vond het ja? nog netjes gezegd. Ja, ik zeg het maar even heel netjes. Want, uh, zeg het ik, dus niet netjes. Sowieso. Hij heeft, heeft links, hè, en dan bedoel ik GroenLinks, PvdA en SP... al helemaal in de verste verte natuurlijk geen meerderheid in mm -hmm. het parlement. D66 heeft helemaal geen behoefte om zich daarbij aan te sluiten. wil juist kiezers gaan wegpikken straks van CDA en VVD. Ja. Uh, de liberale VVD'ers en de wat linksere CDA'ers... dus die wil dat helemaal niet. Nee. Uh, dat heeft Pech tot, tot gisteren ook heen. nog eens heel duidelijk heeft gezegd, hij he? nog eens hebben we witte man? Ja, uh, dus ja, wat was nou de bedoeling en waar kwamen ze nou mee? Wat, wat, wat stond er nou precies in? Alleen uh, de, mensen die wat meer verdienen, uh, een hoger uh, belastingtarief laten betalen. Nou, dat, dat is al tien keer uitgerekend en dan, dat is dat een druppel op de Ja, ja, plaat. ja. Uh, dus maar wat voor beeld schetst dit uh, ook je van, van, van die linkse oppositie? Als, als je dit zo hoort, dan denk je wat een zielig stilletje eigenlijk dan. Nou ja, dat, dat, dat ik heb wat zit, Ja, dat krijg je dan wel. Ook, ja, dat voel krijg je dan een beetje. Nee, compassie eens. is ja, dat zou de CDA dan moeten ja. hebben, want dat is een nieuwe code-woord. Nee, ik vond het ook geen sterke indruk maken. Nog de hele presentatie daarop in de vereniging in Nijmegen. Ook niet het, het programma, inderdaad, samengevat tot één puntje. Punt, zoals het dan zo mooi heet. Belastingverhoging voor de topinkomens boven de 150.000 euro. Uh, allerlei gevoelige dingen die ze dan onder. waar ze onderling van mening over verschillen. SP en P van de A, die worden dan niet aangekaart. Heb je dat nee. vreselijke ontslagrecht weer? Daar zijn ze het dan niet over eens. Dus ja, het is een beetje voor de bune. En het maakte geen. Het, nee, het was nou niet de indruk dat je denkt: je jongens kom op, daar gaan we. Dan ja, dus, heb ik het nog, liever ja. eerlijk gezegd... het gedoe bij het CDA. Daar heb ik tenminste het idee... Ja. dat echt iets gebeurt. Nou, lijkt het toch op... dat de VVD gedacht moet hebben... nou, als we dan geen echte officiële oppositie hebben... dan gaan we zelf maar een beetje oppositietje <laughs> spelen. Want ik heb de indruk... dat door een aantal voorstellen, bezuinigingsvoorstellen... van de VVD, die toch helemaal niet in de scheur... van het CDA zijn, dat ze toch een beetje... ruzie aan het zoeken zijn. Ze, ze hebben een hele korte CDA tijd, bedoel je? Ja, dat ze in korte tijd... de VVD eh, heeft drie dingen voorgesteld. Nou, we weten het, mevrouw... Van Miltenburg in de Tweede Kamer heeft gezegd... er kan wel een televisiezender af. Sterker nog, ze heeft ook wel eens gezegd... er kan nog wel eens een klap van 200 miljoen van de publieke omroep af. Dat is één. Twee, uh, het Sociaal-Culturele Planbureau heeft bedacht... dat voor een aantal sectoren geldt dat dat geld wat daarin gestopt is... helemaal niet veel opgeleverd heeft, politie, maar ook zorg en onderwijs. En... Elias van de VVD is er gelijk bovenop gesprongen, dan kunnen we daar eens een, een fikse discussie over beginnen, over bezuinigingen. En mevrouw Venrooy van de Tweede Kamer zegt. Nou, die, die, die, die eigen bijdrage in de ouderenzorg, die kan ook fors omhoog. Want wij zijn verdorie in Europa, het land na Zweden, met de laagste eigen bijdrage. Zijn ze het CDA dat provoceren, Dominique? Nou, het is, kijk, als er bezuinigingen aankomen, dat hebben we eerder al gezien natuurlijk... dan is dat altijd wel weer een mooi moment voor partijen... om zich een beetje te gaan profileren. We horen nu Wilders natuurlijk heel hard roepen... anden af van de hypotheekrenteaftrek. We horen hem niet over waar hij dan dus eventueel wel toe bereid is... Uh, neem bijvoorbeeld het versoberen van de WW. Dat mm -hmm. wordt heel interessant. En dat worden ook echt de grote ingrepen... waar we echt op moeten gaan letten. Niet een beetje knibbelen daar nog en iets maar wat uh, in is dit het onderwijs dan? Wat, wat, wat, Je voelt een georchestreerd dit iets, heb toch? Ik, of niet? Dit heb ik gewoon uh, gezien als het normale, de normale profileringsdrang van ja. kamerleden... die straks ook niet de beslissende stem zullen hebben uh, over de bezuiniging. Nee. Want dat wordt echt in de top van de coalitie ja. van die drie partijen... PVV, CDA en Vv gaat dat besloten worden en niet door uh, de Kamerleden. Dus nee, ik nee, zie dit... daar te veel uh, strategie in, Aukje, dan te denken van... als zij dat mogen zeggen, nou, dan wordt dat door de top wel goed gevonden... en er zit daar een bedoeling achter. Zo moet je niet denken eigenlijk Nou, nee. eerlijk gezegd, toen die plannetjes allemaal kwamen... heb ik dat niet zo gezien, van, nee. Eli, van Eli, Ton Elie als het VVD-Kamerlid meer uh, ook een beetje het SCP-pesten. En, en die ruzie die, is, die er tegenwoordig is... Als er, een, als er een instantie met een rapport komt... Dan, is het al, hè, dan wordt het al gauw politiek geduid. Dus dan gaat hij daarin mee. Ja. Uh, wat was dat andere voorbeeld ook alweer? De omroep. Dat, de omroep, ja. Dat was volgens mij ook zo'n soort inkoppertje. Nee, ik geef geen moment eerlijk gezegd. Eerlijk, ja, of het moet zijn... Die kijk, eigen als Sander de Rauwe nee. zegt uh, dat 130 kilometer... CDA kamerlid Sorry, ja. CDA-kamerlid Sander de Rauwe <laughs> zegt die 130 en kalm aan, aan, dat het meer een beetje tegenwicht daartegen is, maar ja, jongens, dat zijn maar dit dat lijkt zijn gewoon kruimers. een beetje een spielerij van ja. Ah, dat dat laat zijn allebei kruimers. de partijen vanuit de Kamer eens wat ja. roepen en daar maken wij ja. ons verder. Als de, de een zich wat meer profileert, doet de ander wat het niet ook. wegneemt. Dat over straks heel natuurlijk heel interessant wordt om te kijken wat gaan de partijen eruit slepen, wat krijgen ze voor elkaar om te blokkeren en maar wat gaan welke en welke veren gaan ze laten? Want hm. Ja, als er echt 6 tot misschien wel 10 miljard per zuinig moet gaan worden... Nou, Bovenop die 18? Ja, precies. De kaam, de kaam dan wordt het fracties wel heel en, spannend, hoor. Ja. En dan, dan komen we wel weer terug bij de PVV en de, en de, de vrevel die er is tussen CDA en PVV. De, de fracties waren de laatste dagen, gisteren geloof ik, waren ze allemaal op bos, strand, hei en duin. Uh, dat, dat, dan zijn ze daar allemaal aan het vergaderen. Zou daar, ik weet niet of jullie daar iets over vernomen hebben... worden daar de messen geslepen als het echt gaat om dit soort zaken... en kijken, zometeen wordt het echt strijden en kijken wat we eruit kunnen slepen. Gebruiken ze zo'n dag daarvoor? Denk je dat is meer voor de team spirit, geloof ja? ik? Uh, ja. Want, want de, de lijstjes die worden nu achter de schermen gemaakt bij de ministeries. Wat is er eventueel mogelijk? En, dan moeten er nog in maart er nog de definitieve cijfers komen. Hoe staan we er eigenlijk echt voor met die economie? Ook de komende jaren tot 2015. Hmm. Ja, dat is niet iets wat op de achterkant van een, van een uh, sigarenkistje even wordt, uh, wordt gedaan. Er wordt enorm op gepuzzeld. Dat is echt op ambtenarenniveau, die daar uh, eindeloos al zitten te kijken. wat is er mogelijk? Dat zit je niet even op de hei met elkaar te uh, stoven. Nee, zo werkt het niet volgens nee. mij. Nu, nu hebben vorig jaar, geloof ik dat het waar, hebben twintig ambtenaren groepen... die hebben uh, dus allemaal bezuinigingspakketjes uh, gemaakt... ter waarde van 50 miljard. Horen nee. jullie daar nou nog iets uit... Uh, uh, uh, wat daar waarschijnlijk reëel van gaat uh, worden? Want nou, bijvoorbeeld dus... het afschaf van OV voor studenten... Uh, noem maar op. Het, zijn nou, het, het miljoen, punt is, dat is dus nog voor, die twintig die studies... die zijn we nog voor het vorige kabinet gemaakt... van CDHP van de A. Dat is toen, uh, toen uh, gestruikeld... Uh, en uh, uh, ja, die studies die liggen daar nog steeds en daar wordt uh, flink uh, uit geshopt. En ik heb wel eens de indruk dat als, als, als er iets naar buiten komt in, in, uh, via een medium, dus via de journalistiek, dat dat, dat, dat de gebruikelijke spel is: van als we dat nou, dan laten we dat nou weer eens vallen en dan kijken we hoe de reacties zijn en dan worden, dan worden de nieren geproefd. Hm. En, maar ja, daar wordt natuurlijk, daar wordt inderdaad gebruik van gemaakt. Maar dat is niet dat we. Althans, misschien Dominique meer weet dan ik... maar dat wij nou al precies zien welke kant het ja. uitgaat. Nee, want dat moet inderdaad eerst door de drie. Nee, het is, het is ja. meer wat ik, wat ik ja. zeg. Je moet heel ja. goed opletten waar je niks over hoort. Aha, dat hoor ik heel weinig over die WW bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat, dat heb je een... al vaker gezegd hier, ja. dat daadwerkelijk een kernpunt is. De WW, en Kijk, dit kabinet en duur en lengte. Zo, Ze en... kunnen niet ja. meer alleen gaan, gaan, gaan schapen en een beetje publieke omroepen, een beetje, een beetje ontwikkelingssamenwerking. Dat zal zeker ook gebeuren hoor. Mm -hmm. Daar ga ik echt volledig van uit. Maar de grote de inge... de ontwikkelingssamenwerking fors? Nou, mm -hmm. fors, dat weet ik niet. Kijk, maar het CDA, Niet meer aan je nationale, hoe, hoe internationale, hoe harder, internationale verplichtingen. Hoe harder Wilders roept uh, dat daar uh, 4 miljard van af moet... hoe harder Maxime Verhagen ervoor moet gaan liggen... om zijn eigen achterban toch nog wat tevreden te stellen. Dus ik, daar zal hem daar, we zullen hem daar voorlopig ook niet over horen, denk mm -hmm. ik. Um, maar maar de ze zullen maatregelen moeten nemen... die ook iets betekenen voor de economie. Mm -hmm. eh, dat horen we Rutte nu de hele tijd zeggen. Natuurlijk, ja. er moet en bezuilen... maar er moet vooral nu ook... Maatregelen komen die de economie versterken. Ja. En dan heeft hij heeft hij hij nee, een verschrikkelijke groeimotor en weet ja. ik wat voor. Maar wat dan opviel, Dominique, nou goed dat je erover begint... want ik vergat het bijna, uh, we hebben het Grote-Rutte-interview gehad... bij Buitenhof afgelopen zondag. En, hmm. dat, en daar het zei hij zonder dat hij daartoe uitgenodigd... gepresseerd of gedwongen werd zelfs maar... zei hij tot vier, vijf keer toe dat het een heel zwaar jaar gaat worden enzovoort. Maar wat hij ook zei, we moeten niet zomaar een beetje bot bezuinigen. Nee, we moeten slim bezuinigen en dat betekent met hervormingen. Dat en is dus dag, wat ik bedoel met die dingen op de arbeidsmarkt... Misschien... Uh, dus bij ontslagrecht, denk je dan ontslagrecht, toch. Ontslagrecht. Uh, maar goed, dat levert niet eens voor geld op. Maar die, die ja. WW, dat kan wel behoorlijk voor geld opleveren. Als je mensen uh, bijvoorbeeld maar maximaal één jaar WW... Waar, waar dan wel werkgevers bijvoorbeeld verplicht worden... om mensen uh, uh, heel en, snel weer aan een uh, andere ja. baan te ja. helpen enzovoort. Dan, ja, dan daar zijn daar echt miljarden mee te verdienen die ook elk jaar weer ja uh, uh, oh, dat blijft terugkomen ja, dat ja blijft dat terugkomen de, ja. en ze hebben natuurlijk de hoop dat bedrijven daardoor ook weer makkelijk mensen ja. zullen aannemen het ze hebben waardoor de economie wordt aangejaagd Ookje, wat vond jij trouwens van het interview met met Rutte? Ik heb het niet gezien. Je hebt het niet gezien ah ik vond dat ik het moest uh, moest kijken. En vond ik je het te lang duren? Ik vond het ik het te lang <laughs> duren. Ja het was daar kijk op, ja nou ja op een goed moment. Uh, uh, ging het meer over uh, hoe, hoe is Rutte er aan toe... en twijfelt hij nog wel eens aan uh, het een of ander. En, uh, ja, daar ging hij niet echt op in, hè? want dat wilde hij, De interviewer, die wilde dat graag weten. En ik hij vond het, zei... het wel mooi dat hij zei, ja, twijfel is heel belangrijk... maar hoed je voor leiders die al te veel twijfelen. En dat is ja. ik met de situatie waar we nu in Europa... met de financiële crisis mee te maken hebben ook wel een waar woord. Dat ja. er soms misschien wel nou, al ja, te maar... veel getwijfeld wordt. Ja, en hoed je daarvoor? Hoe doe je dat dan als Europeaan? Hoed je daarvoor? Ze twijfelen al, al, al drie jaar... Hoed je daarvoor? Je kan niet. Wat moeten we doen dan? In een, een gat in de grond gaan zitten of zo? Ik ben geen politicus, dus. Nee. Uh, Hoed je daarvoor? <laughs> nee, maar ik bedoel, dat is zo'n uitspraak van Rutte. Hoed je daarvoor? Ja. Nou, hij zegt. Gezegd, hij zegt. Uh, laten we. Daarmee zegt hij. Laten we vooral wel uh, beslissingen nemen. En niet al te veel twijfelen. Dat is wat hij bedoelt dat te zeggen. Ja. ja Mooi niet twijfelen, zelf maar bij. als je een beslissing genomen hebt, dan niet meer. Dan moet je daarvoor staan. En uh, anders gaat het nergens meer over. Ja. ja. En dan moet, je, moet het niet weer verwateren. Zoals dat nu misschien wel weer met die afspraken in. Uh, in Europa draagt te gaan gebeuren. Ja. Maar dan raakt hij toch niet aan het kernprobleem van Europa. Namelijk als je met 27 iets afspreekt, is het bijvoorbeeld al dun water... Nee, nee, maar ik bedoel, dan kun je dus makkelijk zeggen: hoedje voor twijfel en het mag niet verwateren. Het is, maar, ja. maar het is ja. uh, okay. typisch Rutte. Ja. Het is okay. tijd. Van Roesel en oh. Dominique van der Heijden, ja, heel erg hartelijk bedankt. Graag tot de volgende Graag keer. Ger. Uh, wij zijn er morgen weer vanaf half vier ja, en zeker. in Hilversum. Het Radio 1-journaal zo meteen met Lucella of Tim? Met Tim. Met, met Tim, Lucella is op vakantie. Oké, okay, Tim. Tim over die. Hi, Tim. Hi, uh, De drie grote volksschrijvers zijn al een tijdje overleden, weten we. Reven, Hermans, Moeders. Hetzelfde lot geldt nu voor de drie grote volksacteurs, als ik dat maar zeg. In korte tijd, Johnny Kraaikamp, Rijk de Gooier en nu Piet Reumer. We staan uitgebreid stil in het Radio 1-journaal bij het leven van Reumer... met veel reacties van mensen uit de tv- en toneelwereld. En we drinken een glaasje in café Louitje in de Jordaan. We proosten op de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De 89-jarige oorlogsmisdadige Klaas Karel Faber... komt misschien toch achter de tralies. Het Openbaar Ministerie in Duitsland heeft de rechtbank... in het Bijze Ingolstadt gevraagd om de levenslange gevangenisstraf... die Faber in Nederland heeft gekregen... in Duitsland ten uitvoer te leggen. Faber was in de Tweede Wereldoorlog onder meer betrokken... bij de moord op Nederlandse verzetsmensen. Hij ontsnapte 1952 uit de koepelgevangenis in Breda... en leeft in Duitsland. Reddingswerkers hebben nog eens vijf doden gevonden... in het gekap cruise cruiseschip bij Italië. Dat brengt de dodental op elf...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 om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag, acteur Piet Reumer. R-O met omlaag M-E-R is niet meer. Een ras Amsterdammer is gestorven. We gedenken gedurende deze uitzending de politieinspecteur, inspecteur de hoofdpiet de kroegbaas en de paterfamilias van een televisiedynastie. Homoseksualiteit blijkt niet alleen te genezen... De behandeling wordt ook vergoed door een zorgverzekeraar. Zo bleek vandaag. Inmiddels buitelen politici van verontwaardiging over elkaar... en zegt zo direct de minister... bestaat niet, kan niet, dit moet stoppen. Duikers speuren in de catacomben van het gekapzijste schip Concordia. Maar zij vinden vooral lijken, ook vanmiddag weer. Er duikt meer op zoals de heftige woordenwisseling... tussen havenmeester en kapitein. Dat hoort u in dit NWS Radio 1 Sinaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Bij het Italiaanse eilandje Giglio wordt nog steeds met man en macht gezocht naar 24 vermisten. Afgelopen uren zijn er nog vijf lichamen uit het water gehaald. Het officiële dodental staat daarmee op 11. Pas als zeker is dat er niemand levend meer in het gekapseisde schip is... kan worden begonnen met het wegpompen van de stookolie. Correspondent Bas Mesters is inmiddels op Giglio. In de buurt van het schip Bas en wat zie je daar? Ja, ik zie hem daar liggen. Schuin op zijn zij met die enorme, gele schoorsteen, die als een, als, als een soort van kanons gericht ligt op dat eiland. Hier voor me liggen de kleine sloepen die uh, zijn afgemeerd naast de zeiljachtjes. Het is een beetje een absurdistisch beeld. En voor de rest uh, zijn er allemaal kleine mannetjes aan het lopen op de zijkant van het schip. die zijn waarschijnlijk nog aan het zoeken naar mensen. En er gaan duikers uh, varen in kleine bootjes eromheen. Kortom, men is aan het werk, aan het zoeken, terwijl de lucht helemaal blauw is... het water vlak en het eigenlijk best aangenaam is... al wordt het zo gauw de zon weg is, al snel heel koud. Dat zijn nog redelijk goede uh, omstandigheden. En om die reden wordt er ook nog steeds formeel een reddingsoperatie genoemd. Ja, uh, men heeft echt het idee dat men zo lang mogelijk wil doorzoeken. Uh, men heeft blijkbaar nog hoop om overlevenden te vinden... En um, wil tot die tijd ook nog niet het uh, signaal geven om te beginnen met het wegpompen van die olie. Ja, hoe gaat dat in zijn werk straks? Nou, dat uh, gaat als volgt in zijn werk. Uh, inmiddels zijn ze bezig, uh, de mannen van Smit, die hier met een man of twintig zijn. om een uh, ponton op te tuigen met uh, duikersmaterieel, met stoomketels. om straks ook de olie wat vloeibaarder te maken. Het is nu bij koud weer, krijgt die olie er anders niet uit. Vervolgens zal men gaten gaan eh, boren als men tenminste eerst nog een keer geverifieerd heeft of het schip echt goed stabiel ligt. Gaat men gaten boren in die containers. Twee gaten: één om de olie eruit te halen, en één om lucht erin te laten. Of water erin te laten als die onder water ligt. Want anders krijg je die olie er niet uit, dan zuigt zo'n eh, vat vacuüm. En dat gaat dan waarschijnlijk drie tot vier weken duren als alles goed gaat. Als alles goed gaat, inderdaad. Inmiddels, pas heb ik begrepen dat er ook audio is opgedoken... van een gesprek dat de kapitein had met de havenmeester. En het ging er behoorlijk verhit aan toe. Een, een kort fragment daaruit. maar nou, praten Italianen meestal zo, maar het gaat hier echt om een ruzie. Kun je uitleggen wat hier gebeurt, Bas? Nou, het is alsof er een hond uh, in zijn hok wordt gestuurd. Dit, de man die schreeuwde, die schreeuwde tegen de kapitein... die ook in dit hele gesprek in het begin heel timide was. Die kapitein die was van boord gegaan op een sloep. En uh, tijdens dit gesprek ontdekte de kustwacht dat. En die werd steeds bozer. die kustwacht. Die zei, ga terug aan boord, ga controleren, ga coördineren... en uh, zorg dat die mensen goed van boord komen... Het is een order, het is, een, het is een, uh, een bevel, zei hij. Hij nam het gewoon over van de kapitein en dwong hem om terug aan boord te gaan. Maar de kapitein heeft dat uiteindelijk niet gedaan. En dat bevestigt de rol van de kapitein die behoorlijk discutabel is in deze hele kwestie. Ja, inderdaad. Het is een, uh, een foute festival van zijn kant geweest. Het is echt ongelooflijk als je bedenkt met wat voor een frivoliteit en lichtzinnigheid... deze man hier langs dat eiland is geschoren en vervolgens... die die kiel van dat schip heeft opengereten met deze desastreuze gevolgen voor de mensen die erop waren. Basmesters aan de wal vlakbij het schip, de Concordia. Verder op deze uitzending kunnen we luisteren naar een gesprek... wat je eerder vanmiddag had met een van de duikers van een bergingsbedrijf, Smit. Bizar. Onzin en te gek voor woorden. Dat zijn de reacties vanuit de politiek op een behandeling... die wordt gegeven door de christelijke hulpverlener Different. Die behandeling zou erop gericht zijn om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. En die behandeling wordt vergoed door de verzekeraars. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft er een duidelijke mening over. Nou, ik vind het bizar. Ik wist het ook niet, anders had ik daar direct een eind aan gemaakt. We hebben een uh, zorgverzekeringswet die is om de ziektekosten te vergoeden voor tegenziekten. Nou, homoseksualiteit is geen ziekte. Dus komt ook niet, uh, dit soort therapieën komen helemaal niet voor vergoeding in aanmerking. Maar de verzekeraars die zeggen, ja, uh, wij kunnen niet anders. Het zit in het basispakket, dus wij moeten uitkeren. Nee, dit zit niet in het basispakket. Dit wordt vergoed onder een andere betaaltitel. En het is dus ook een kwestie dat we uitzoeken hoe deze betaling verloopt om hier aan een einde te maken. Vindt u dat de politiek uh, zich hierin moet mengen? Want ja, die mensen die willen dat blijkbaar, die willen blijkbaar behandeld worden. Ja, prima, op eigen kosten. Wij behandelen alleen dingen die met ziekte te maken hebben en tegen En dat is niet, hier niet aan de orde. Maar betekent dat nou dat er vanaf nu niet meer bijgedragen gaat worden aan zo'n behandeling? Nou, wij gaan uitzoeken hoe deze organisatie uh, declareert. En daaraan gaan we een einde maken. Want dit kan niet, dit is onzin. Dit is in mijn ogen sowieso onzin, maar het is in ieder geval geen ziekte waarvoor wij de ziektekostenverzekering in het leven hebben geroepen. U hoorde minister Schippers in gesprek met Marcel Bril. De organisatie die de therapie geeft zegt dat ze niet het doel hebben om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. Ze willen homo's die worstelen met hun geaardheid slechts helpen met hun psychisch lijden. Hongarije moet zijn grondwet aanpassen, want die is in strijd met Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie in Straatsburg vanmiddag besloten. De commissie begint een zogeheten inbreukprocedure tegen EU-lid Hongarije. In Brusselse correspondent Tijn Sade. Tijn daar even uit, een inbreukprocedure, wat is dat? Ja, ingewikkeld verhaal. Nou ja, die nieuwe grondwet, hè, die in Hongarije dus nog maar net van kracht is... die acht de Europese Commissie op drie punten in strijd met de Europese regelgeving. Gaat vooral om de onafhankelijkheid van de centrale bank die wordt aangetast. Ook die van de rechterlijke macht. Nou, nou komt er dus een inbreukprocedure. Dat komt eigenlijk vooral neer dat Hongarije in gebreken wordt gesteld. Nou, dan uh, krijgen ze nog een paar weken, is nog niet helemaal zeker hoeveel weken... om die uh, grondwet op die gevraagde punten aan te passen. Maar als Hongarije daar dus niet op ingaat... dan komen er in deze zogeheten artikel 7-procedure... dan volgen er volgende stappen, mogelijk zelfs juridische stappen... bij het Europees Hof van Justitie, met als uh, slechtste optie voor Hongarije dat het land zijn stemrecht in de Europese Raad wordt ontnomen. Nou ja, dit is de uiterste consequentie. En ja, dan doe je als land dus niet meer mee. Dan lig je dus eigenlijk uit de club. Is zo'n uiterste consequentie was opgelegd aan de lidstaat? Nou, nee. Uh, er zijn wel eerder dit soort procedures uh, gestart. Uh, je weet misschien nog wel met Oostenrijk of ja. tegen Oostenrijk onder de destijds nog uh, uh, ultra-rechtse, of ja, destijds onder de ultra-rechtse Jurk Haider. Nou, dat land werd uh, als het ware geëxcommuniceerd. Ja. Contacten tussen Brussel, tussen de Europese Unie en Oostenrijk, die werden op zo'n laag mogelijk diplomatiek niveau afgehandeld om die Haider maar te ontwijken. En Recent hebben we het ook nog even gezien met Frankrijk dat de Roma-zigeuners wilden uitzetten. Dat was ook helemaal tegen de Europese regelgeving in. Nou, Frankrijk werd op de vingers getikt, er is veel over gesoebat. er is wat veranderd. Frankrijk bond in, maar ja, zoals het er nu naar uitziet met Hongarije kan dit wel eens uh, ja, een primeur gaan worden. Zeker als Hongarije dwars blijft liggen. Ja, want wat is het verwijt aan Hongarije? Nou ja, nogmaals, hè, dus, uh, die grondwet uh, ja, uh, strookt niet met uh, de Europese regelgeving. Uh, een gezegde eerder al, de centrale bank, uh, die verliest een onafhankelijkheid. De rechtelijke macht, uh, onafhankelijkheid wordt ingeperkt. Maar er zijn nog veel meer punten, ook over de godsdienstvrijheid. De mediawet waar we een jaar geleden al met Hongarije over in conflict lagen, Europese Unie en Hongarije... Dat alles, dat uh, maakt het hele pakket waardoor de Europese Commissie... maar ook het Europese parlement, die, die veel verder gaan daar... in de kritiek op Hongarije, uh, daar heeft men dus heel veel moeite mee. Nou, de regering van premier Viktor Orbán laat wel al wekenlang horen... dat de buitenwereld er helemaal niks van begrijpt. We hebben die grondwet gewoon niet goed gelezen. En daarbij, Orban voelt zich... Almachtig, machtig hè, in zijn eigen land. Hij heeft twee derde meerderheid. Dus waarom zou hij zich laten bekritiseren door Europa? In ieder geval zal morgen blijken of hij gaat luisteren... want dat komt hij naar het Europese parlement. Tijn Saadé in Brussel, dankjewel. Hij werd de rechterhand genoemd van Osama Bin Laden... maar het land uitzetten, dat mogen de Britten niet. Dat hoort u straks. U wordt nu de actuele situatie op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is tot nu toe een vrij normale avondspits maar, maar weinig opvallende zaken. Er zit niet echt uh, lijn in. Het is niet zo dat er in een bepaalde regio veel meer files staan dan in een andere. In totaal staat er 100 kilometer file. De langste file staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij hoogmade 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Is het Donner of is het misschien Wilders? Of. Het doe normaal moment van premier Rutte. Politiek tekenaars hadden vorig jaar niet te klagen over inspiratie. Straks na zes uur wordt duidelijk wie de winnaar is... van de jaarlijkse Inkt Spotprijs 2011. Het is dé prijs voor de beste politieke spotprint van het jaar. In Den Haag is daarvoor Jeroen Wielaert. Jeroen, eh, schets even de spanning op een manier... zoals een politiek tekenaar dat zou doen. Nou, dan moet ik zeggen dat het een, een zaal is die klaar zit om te lachen. Hoe dat hele scala dat jij net opnoemt te kijk is gezet in 2011. En hoe er op veel gevarieerde manier, op een spannende manier, op een satirische manier, is gereflecteerd op dat jaar. Ik zit er gangvol. Ik kijk naar... Anders Breivik, die op een rot staat, blaffend naar een maan met een wilderskapsel. Een tekening van Argus in de pers. Daaronder uh, een witte tent met er daarop crime scene. En daarboven Gaddafi gedood. Twee mannen ervoor die ja, tegen elkaar zeggen hij eindigt wel in stijl in een tent. Argus, het is er maar één. Eén van de minder bekende namen, want uh, de gekende jongens hangen er ook in de sociëteit van Nieuwspoort. We staan in de gangen daarnaast. En uh, We, dat is dus uh, de Hofnar verslaggever. En een man die ooit... Cartoons maakte van zijn leraren op het Sint-Jans College in Den Haag, Ronald Plasterk. Ja, ik, ik schreef die uh, schoolkrant helemaal vol en, en teken hem ook vol met mijn pennetje. Dus ik heb altijd wel uh, heel veel respect gehad voor mensen die dat echt kunnen. En uh, het is mooi om hier uh, ook de heel verschillende manieren te zien waarop sommige mensen dat doen. Sommigen heel textueel en anderen maken er een heel grafisch een uh, wondertje van. Welke krant komt elke dag in de bus bij Huizen Plasterk? Oh, nou, een heleboel. Ja, dus ochtends vier... De hele scala wel. Ja, maar nu bijvoorbeeld, ik zag hier Stefan Verwij, Die ken ik, ik denk, uit Vrij Nederland, toch? Als ik me niet vergis, of Haagse Post. In ieder geval uh, uh, las ik altijd. En, en ik denk nu, waarom heb ik deze cartoons niet gezien? Maar die staan dan in de Gelderlander. Daar zien we er een van, Stefan Verwij. Een, een, een zeer, br zeer bruin echtpaar. Man zegt tegen man, zonne in, man zegt tegen vrouw... zonnen in Griekenland valt nu onder ontwikkelingswerk. En u, Ronald Plasterk, wijst naar een andere van uh, Stefan Verwij in de Gelderlander. Landen. Ja, omdat die zo simpel is. Dat is een kerkhof, en er staat een graf... en daar staat met een bordje op gereserveerd... en op de grafsteen staat euro. En het één ja, woord, dat geeft dan zijn... ik neem aan zijn pessimistische verwachting over de euro weer. En, Daarna, ja. En, en zo zie je... terwijl ik Kijk, gewoon even naar de andere kant. Draai je om. ...van Iran lane die ken ik niet. en Dat staat in de Wageningen World. Dus dat is ook een, een krant die ik niet dagelijks lees. Um, en dat is ja, op de een of andere manier fotografisch gemaakt. Dus dat is een heel ander... Zou je nou gefotoshopt... Ja, dat zal ook. Ja. Zeker dat is gefotoshopt. Dat moet. Een groot wild zwijn zien we. Hangend aan de muur met een, een lekker groen blaadje in zijn bek. Nederland. In de vorm van Nederland. En dan staat dan onder: Nederland is te klein voor groot wild. Enfin, dus je ziet. Ik kijk even naar de vorm. Hè. Dus de, de pentekening van Stefan Verwij. Inderdaad, uh, en dit met computer gemaakt en allemaal commentaar. Uh, Verder op fokken en sukken, dat is voor mij bijvoorbeeld een dagelijks moment achterop op de LNRC. En daar, daar weet je, als je door alle ellende heen bent, uh, of juist stiekem kijken, alvast voordat je de ellende gaat lezen. Fokos en sukkos noemen ze daar in commentaar op Griekenland. Binnen in de sociëteit ook een hele mooie van Pluis uit de Telegraaf. Gaddafi eh, met zijn hoofd in de vorm van een bom en een lont die heel dichtbij is. Ja, die heb ik nog niet zien hangen. Ik zei wel voor Siegfried Woldhek. En dat is, die heeft geloof ik deze prijs ook wel eens gewonnen. Het wordt eigenlijk spannend om hij winnen. Dus ik geloof dat hij dat twee jaar geleden won. En, en die man die kan tekenen. Hè? Dus als je daar ziet... Siegfried uh... Siegfried ja. Gaddafi noemt u net, die staat hier ook op een hele akelige... En zoveel meer. Ja, want ze zitten in Hilversum naar serieuzere onderwerpen te hengelen. Uh, we komen ze na vijf terug met Jos Collignon, een van de mannen van de Volkskamp. Ronald Plasterk, dank voor deze cartoon op de radio. Prima, tot ziens. Jeroen Wilaert en na zes uur natuurlijk de winnaar. U hoort het hier op Radio 1. Meer serieuze dingen, droevige dingen. Piet Reumer is overleden. Hij was 83 jaar oud. Reumer speelde in 20 films en in ruim 60 theaterproducties. Maar bij het grote publiek is hij vooral bekend van televisie. En dan vooral door zijn rol als eigen rechercheur in de serie Badger. We hebben geen bewijzen. Alleen maar aanwijzingen. Pistool, de motor. Een beetje dik. Het wordt tijd voor wat onorthodoxe opsporingsmethode. Ja, jij bent gek. Daar is hij voorop tegenwoordig. Dat ligt politiek nu toch heel erg gevoelig. Dan ga je rare dingen doen. We moeten er gewoon niet over praten. Dat hebben die sukkels nooit begrepen. De sukkels hebben het nooit begrepen. Echte ras Amsterdammer Piet uh, Reumer. De serie heette naar de schrijver Appie Baantje. Maar een flink aantal afleveringen is geschreven door Simon de Waal. Hier aanwezig. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat springt er wel uit. Politieinspecteur De Kok... Een ras Amsterdammer. Is dat typerend voor de acteur Piet, Piet Reumer? Ja, hij was natuurlijk, om uh, uh, um te beginnen, zelf een ras Amsterdammer. Een, een echte Jordanees. En uh, dat politieinspecteur, uh, well, de, de kok was niet een inspecteur, maar, uh, maar een regisseur. Uh, dat is hij geworden. En dat is hij uh, ja, als een soort icoon gebleven, denk ik. Maar het was de, de regisseur Piet Reumer... en niet, niet eens zozeer zoals de schrijver Baantje het hij had beschreven? Um... Nou, hij heeft er wel een, een heel eigen sfeer aan gegeven, Piet. En um, het gekke is, of niet het gekke, het mooie is eigenlijk dat. De kokserie de, de kok van Baantje werd natuurlijk gelezen door, door honderdduizenden mensen. En ieder uh, heeft daar zijn eigen invulling aan gegeven aan hoe de kok eruit zag. Want Baantje heeft het nooit echt beschreven hoe die man eruit zag. En ik denk dus dat niemand van die, nou ja, je kan wel zeggen miljoenen kijkers. Uh, zich eraan gestoord heeft dat het niet klopte. Ik denk dat, dat iedereen precies vond van ja, dit is de de kok. En niemand anders kan het zijn. Als we de kok kennen van die rollen, hoe kent u Pieter Rummer? Ik heb hem natuurlijk in het begin leren kennen. Um, ik heb vanaf het begin met uh, Peter Ruimer en Gerrit Mollema... De Zoon. De Zoon, die de serie ook uh, ja, bedacht en vormgegeven heeft... Uh, uh, aan, aan de serie meegewerkt met Gerrit Mollema... die ook heel veel afleveringen heeft geschreven. En wij leerden Piet kennen in het allereerste begin. En wij zaten ook altijd in het begin van, het, van een opnamesessie... Uh, ging je ja, het script doorlezen met alle acteurs, met Piet erbij... En het klopte vanaf het allereerste moment. Dat was het mooie. En hoe bedoelt u dat? Nou, de, hoe hij dat deed. Hoe hij, wij, wij schreven natuurlijk aan de hand van de boeken. En wij, wij bedachten daar zelf de karakters bij. van. Nou, Zo moet het ongeveer zijn. En het mooie was dat uh, Peter Reumer, dat hoorden we... heel lang op zoek is geweest naar de ideale de kok. Naar de acteur die de kok moest spelen. Maar hij kon hem niet vinden. Heel veel uh, audities zijn er geweest. Heel veel mensen die, die dat wilden spelen. En op een gegeven moment zat Peter thuis bij zijn vader... En hij zat te kijken en hij zag die man in die stoel zitten. En toen dacht hij, ja, vrek, maar dat is de kok die daar zit. En natuurlijk was dat eventjes moeilijk, omdat het zijn vader was. En ja, hoe, hoe stel je je vader voor, hè? krijg je daar niet een beetje gezeur mee? Maar dat was natuurlijk niet zo, want iedereen zag van, ja, dat is hem. En ja, Piet was een hele warme, aardige man, zoals we hem leerden kennen. En uh, uh, vol... Uh, de kok spelend en zijnd. En als we alleen maar praten over de kok... doet geen recht aan zijn lange acteursleven. Nee. Zag hij dat zelf ook zo? Dat dit maar één rol was in een hele, hele lange carrière? Of was dit voor hem ook het summum van... dit ben ik, dit is wie ik ben als acteur? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij namelijk... Uh iedere rol heel goed kan spelen die hij wilde en ook gedaan heeft. Hè? Want hij heeft natuurlijk het hele palet van, ja, zeg maar van Shakespeare... tot aan, aan modern toneel en, en televisieseries. Ook Sitoentje met suiker en al Schapen de Vijf Poten. Al die series door heeft hij heeft door elkaar gedaan. En dat deed hij als een volslagen vakman. En zo ging hij ook in deze, in deze laatste rol van de, de kok... als een volslagen vakman erin. En... Ik denk dat niemand van tevoren heeft kunnen voorzien... wat voor een ongekend succes het is geworden. En dan stond hij als paterfamilie aan het hoofd... van een hele grote familie Reumers... die allemaal op een of andere manier ergens opduiken. Als producent, ja. als acteur, uh, als commissaris bij Ajax. Ja, de Reumerclan, ja. Ja. Ja, nou ja, Hij heeft natuurlijk... Uh, waarschijnlijk zit er iets in de Reumengene... die daar uh, een, een hele creatieve draai aangeeft wat aan geeft. Wat is dat, die creatieve genen? Ik weet het niet. Ik, ik heb, um, ik, ik, je, je ziet Piet Reumer als, uh, uh, als uitstekend acteur uh, en als aardig mens. Um, ik, ik ken Thijs, zijn kleinzoon, erg goed. Vind ik ook een heel goed acteur, ook een heel aardig mens. Peter Reumer, dan heb ik erg lang mee gewerkt in die, in die serie. Maar die kon ook heel goed acteren en die was zakelijk ook weer heel goed. Dus ja, het is een, het is een, een, een familie van televisiebeesten, zeg maar, en, en toneelbeesten, ja geboren in de jaren 60, u, net als ik. En dan denk ik, de haak aan Piet Ruimer de hoofdpiet. Ja, absoluut. Ook een echte rol, ook echt op het lijf geschreven. Ja, dat is het gekke. Dat je ziet dus dat hij was de kok, maar hij was ook de hoofdpiet. En zo was hij ook de barman bij Schaven de Vijf Poten. En uh, ja... Ik sprak toevallig vandaag uh, wat collega's uh, van mij. Ik werk nog steeds in Amsterdam bij de recherche. En die kennen hem weer als uh, dat hij zelf een café heeft gehad... Uh, waar, ze, waar ze regelmatig uithingen. Dus ja, die man die, die heeft gewoon volgens mij een heel mooi leven gehad. 83 jaar lang. Piet ja. Reumer was dat. Simon de Waal, schrijver van de serie Baantje. Hartelijk dank. Graag gedaan. 7 voor 5, 8 voor 5 nog steeds. Marco Verhoef met het weer. Uh, een dag die begon met het... Wat mij betreft een heerlijke winterochtend. Ijs op de vijver in het park, zoals het hoort. Ja, ik, ik moet een klein beetje reclame maken voor het journaal zo meteen. Want ik heb een paar prachtige foto's die dit beeld wat jij nu schetst enorm goed beschrijven. Een beetje surrealistisch beeld met sluierbewolking... waar de zon door opkomt en dan krijgen we die prachtige kleuren. Je noemde het al, het heeft gevroren, er lag ijs op de sloten. Het was uh, bereipt, de velden. Ja, ik word er alleen maar uh, bijna lyrisch van. Hoe koud was het? Uh, het was uh, behoorlijk koud. Op veel plaatsen heeft het uh, matig gevroren... tot zo'n min 6 graden. Laagste temperatuur hadden we in Twente... op de vliegbasis uh, met uh, min 6,7 dat zo? Uh, het gaat nog wel vriezen vannacht, maar ik denk niet meer zo hard. Misschien nog een min 4 in het oosten van het land. In het westen van het land min 1. Het heeft te maken met die sluierbewolking die langzaam maar zeker dikker gaat worden. Uh, we hebben vandaag veel vliegtuigstrepen weer gezien. Ja. Uh, maar ook gewoon de ordinaire sluierbewolking die niet door vliegtuigstrepen wordt gevormd. Maar bij het naderen van een storing hoort komt langzaam onze kant op. En dat gaan we vannacht zien. En doordat die sluierbewolking er is, koelt het wat minder makkelijk af. En morgenochtend wordt die bewolking snel dikker. In het oosten nog een klein beetje zon. Daarna is het uh, grijs weer. En dan gaat het in de middag van het westen uit regenen. Nou ja, en dan hebben we duidelijk een heel ander weertype dan wat we vandaag hebben gehad. Markenvroef, dank je wel. Hij was de inspirator van de aanslagen van 11 september. en werd de rechterhand genoemd van Bin Laden in Europa. De omstreden geestelijke Abu Qatada. Hij zit nu vast in Groot-Brittannië en Londen wilde hem uitleveren naar Jordanië. Maar. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens heeft dat nu geblokkeerd. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, vertel even, wie is deze Abu Qatada? Ja, een man die eerder eh, al door een Britse rechtbank als uiterst gevaarlijk is omschreven. Hij is nooit officieel aangeklaagd. Toch zit hij al jaren in voorarrest sinds 2005. Ja, hij zou de geestelijk leider zijn voor verschillende Al-Qaeda-cellen in Europa en Noord-Afrika. Vandaar ook die bijnaam, de rechterhand van Bin Laden in Europa. We kennen hem. Toch vooral als inspirator voor de daders achter de aanslagen van 9-11. Mohamed Atta, dat is een van de mannen die een toestel in het World Trade Center borden. Ja, in zijn woning werden later 19 preken van Abu Qatar op videoband gevonden. Hij wordt ook gezocht in acht landen, waaronder dus Jordanië. Daar is hij bij verstekt veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij aanslagen in Amman. En vandaar dus dat Jordanië hem uitgeleverd wil hebben. Maar dat gebeurt dus niet. Waarom niet? Alles draait erom hoe eerlijk uh, dat proces is geweest in Jordanië. Volgens Katara zijn uh, getuigen in deze zaak onder marteling verhoord. Hebben een bekentenis afgelegd. Hebben hem aangewezen als hoofdverdachte. En hij zegt ook ik zal gemarteld worden uh, als ik uh, naar Jordanië word uitgeleverd. En van dat laatste zegt het hof in Straatsburg... Daar zijn we, we zijn tevreden met garanties die de Britten hebben gekregen van de Jordaniërs. Namelijk dat Katara niet mishandeld zou worden. Dat is niet het probleem. Wel het probleem is uh, de, ja, de bekentenis uh, van de getuigen. De marteling is wijdverspreid in Jordanië, zegt het Hof. Uh, de kans is groot dat inderdaad getuigen gemarteld zijn. Dat zou een schending zijn van het internationale recht. En daarom mag hij dus niet uitgeleverd worden. En wat betekent dat, dat dan concreet? Moet de Britse justitie hem gewoon vrijlaten? Als ze niet in beroep gaan, wel. Uh, ze kunnen nog in beroep. Ze hebben daarvoor daar drie maanden de, de tijd. Tot die tijd zal hij waarschijnlijk vastzitten. Daarna uh, moeten ze hem vrij laten. Alhoewel, ik vermoed dat de Britten zijn bewegingsvrijheid zullen beperken. Dat ze hem in een soort van juridische schemerzone parkeren. Uh, na de aanslagen van 9-11 is er wetgeving aangenomen... die het mogelijk maakt om terreurverdachten... voor onbepaalde tijd huisarrest op te leggen. Ook al is hij nergens van beschuldigd in Groot-Brittannië. Dus echt vrij zal hij vermoedelijk waarschijnlijk nooit komen. Je zegt hij is nergens van beschuldigd in Groot-Brittannië. Hij is niet omstreden daar dan, in juridisch opzicht? Hij is hij is ontzettend omstreden. Er zijn een aantal uh, rechtszaken geweest uh, tegen hem. Uh, daar, dat ging vooral zeg maar, over zijn vastzetting en, en, en, en het huisarrest dat er hem is opgelegd. Uh, maar de, de, de geheime diensten hebben keer op keer gezegd... dat deze man niet op vrije voeten mag komen... omdat hij zo gevaarlijk wordt beschouwd. Ook omdat hij financiële steun heeft verleend aan terreurcellen elders in de wereld. Arjen van der Horst vanuit Londen. Na vijf uur praten we met het NIOD over de oorlogsmisdadige Klaas-Karel Faber. Die komt misschien toch achter de tralies. Tot zo. Vanavond BNN Today. Maar uh, ik was meer bezig van uh, uh, hoe kom ik hieruit. Vanavond om half negen op Radio 1. En dan kom je hier terug. Zeker, absoluut. En dan niet in je taxi -houdvis. Nee, dan trek ik we weer wat leuks aan. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik vind het principieel gezien heel ver gaan. En het is ook typisch zo'n ding waar je dan misschien over een paar jaar van zegt... van jeetje, is dat toen gebeurd? Zijn jullie zo ver gegaan? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Anonu? Hoezo anonu? Wat is er nou anonu aan een jongere rekening? Vroeger had je toch ook al de zilvervloot? Klopt, maar ABN AMRO heeft als enige een spaarrekening... die wordt afgestemd op de ontwikkeling van uw kind. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf een paslimiet instellen... en krijgt u een sms'je als er een overboeking wordt gedaan. Ja, oké, okay, dat is toch wel anonu. ABN AMRO, de bank anonu. Stop. Laten we het vuurwerk achter ons laten en samenwerken aan een sterke en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Dat is de nieuwjaarswens van brancheorganisatie OSB. We hebben dat als onderhandelingspartners ook laten zien bij de opstelling van de gedragscode schoonmaakbranche. De sleutel naar betere werkomstandigheden en kwaliteit. Kijk op gedragscodeschoonmaakbranche.nl. OSB. Samen voor een schone zaak. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Dit is Radio 1.